Het weer. In de loop van de middag en vanavond kansen op een regen- of onweersbui. Morgen in het westen mogelijk een bui. maximaal tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS Show. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Dit is waar staat Hans van die de naar de ANEB opnieuw. Op de Aasdorp 39 al kilometer maar richting A12 van Stolfeen. Van Aarstaat Viedenbijk naar Ut. naar Utrecht. Op een traasrecht tussen Veen Storp, 3 en Daalwest kilometer en A12 van Arnhem naar Utrecht. Naar recht tussen Ongeluk zijn Veen en West beide rijden en stroken, Maar een kunt afkeer alleen langs meter via de vlucht. Naar strook Ongeluk zijn verkeer de rij van Arnhem die naar het west. Je kan beter kunt er alleen omrijden langs via Barneveld via de vluchtstraat. Ook. Vanaf verkeer van A. Maanderen Arnhem naar het broek Op westen kan de A3 meter omweg Via 1 Barneveld en daarna het A8 vanaf knopen Tot zover de A30, de verkeersinformatie A informatie 1 en daarna de A28. Tot zover de verkeersinformatie.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 En een rock DJ. Get ready for the countdown. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. radio in Dit is ZFM Zandvoort. Yes, goedemiddag. En uh, welkom bij een nieuwe Entertainment view voor deze 7 mei 2011. Het is alweer de 127e dag van het jaar. En uh, welkom in het warmste land van Europa. En uh, tevens welkom bij het warmste radioprogramma van Nederland. Entertainment for You dus. En uh, ja, met het warme weer, dan, dat is gewoon lekker. Je, je geniet van het zonnetje. En uh, ik woon in Haarlem, dus ik ga ook met de fiets naar de studio. Nou ja, het is een uh, half uurtje fietsen. Maar één ding wat ik zo ontzettend irritant vind... ...is dat je hier komt en meteen al die vlekken in je t-shirt hebt. Nou ja, waar, hoe zij denken, waarom heb je dan vlekken? Nou, door al die klote vliegjes. Die vliegen dan in zo'n wit shirt. En dan probeer je maar eens af te schieten. En dan schiet je hem net mis. Ken je wel, hè? En dat is zo irritant. Maar ja, het is zonschijn. Dus we, we moeten genieten. Mijn naam is Rudy Nicola. En uh, ik doe dit programma Normaal gesproken samen met Roy. Alleen Roy is op dit moment niet. Hij komt misschien straks nog even langs... in studio. Of we gaan hem sowieso even bellen dan. En hij heeft een uh, evenement, een uh, skate-event. Wat het is, gaat hij uh, later vertellen. Deze uitzending. Wat kan je verwachten? We hebben natuurlijk uh, veel, ja, veel nieuwe muziek. Ik heb een aantal nieuwe nummers uh, bij elkaar gesprokkeld. Uh, waaronder de nieuwe van Rigby. Uh, Benny Benassi. Dat is een lekker plaatje. En uh, ja, voor de rest een uh, aantal nieuwsberichten. Ik wil het even over de bevrijdingspop hebben. En nog een leuk fragment over een, een jongen. Die, die spreekt Engels. Nou ja, zo raar is dat niet natuurlijk. Maar hij kan dat in, um, in uh, 24 accenten. Wil je weten wat het is? Blijf luisteren, dat zo meteen. En uh, ja, voor de rest uh, veel muziek dus. En uh, we gaan nu verder met een band uit 2004. En die bracht in 2006 een debuutalbum uit Robbers and Cowards. In 2008 uh, kwam de opvolger genaamd Loyalty and Loyalty uit. Ze zijn nooit echt doorgebroken in Nederland. Want met deze single kwamen ze ja, wel redelijk dichtbij. Nieuw album is uh, Mine Is Yours. En misschien wordt dit de doorbraak van de Cold War Kids in Nederland. Single dus hier bij Entertainment View. Dit is Finally Begin. Goedemiddag! me of faith. I wish me Finning out a- Einde van een liedje, dat uh, kunnen artiesten wel vaak doen Stond ook op een bevrijdingspot Ben Saunders En hun, zijn nieuwe single Dry Your Eyes En over Ben Saunders gesproken, hij heeft nu ook zijn eigen schoenenlijn gelanceerd Genaamd Rehab Ben Saunders Limited Hij zegt uh, De stappers moeten associatie opwekken met de maffia Droogleggers Sammy Dave Jr. en het moet soul uitstralen B Wil je nou die schoenen wil je nou, Ben je nou benieuwd hoe die eruitzien Kan je even op internet kijken, gewoon bensounderschoenen.com En ben je, Vind je ze nou leuk de schoenen kosten 170 euro. Jongen, jongen. Je moet het er maar voor over hebben. ...in de studio aangeschoven, Roy van Buren. Roy, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Een hele drukke dag gehad. Ik dacht, ik kom nog even toch... ...ik kan geen programma doen vandaag... ...omdat ik een evenement heb gehad. Vandaag bij het skate-event. Ja, de vertel. Skatebaan. Ja, hartstikke leuk evenement geworden. Uh, ja, van, van, van, om half twee begonnen we met het evenement... ...en uh, om half vijf eindigden we... ...met, een, uh, nog, een, uh, met nog een vrij skate-half uurtje... ...dat ze uh, nog een prijsje konden winnen aan het eind... Maar uh, wij hebben drie uh, winnaars. En uh, ja, dat is uh, heel erg leuk. Als, als je even nou een moment hebt. Ik pak even de winnaars. Jij pakt even de winnaars. Ik wacht eventjes. Hello. We wachten gewoon even. Roy loopt nu, um, ik weet niet waar naartoe, naar zijn naar tas. Ik zal geen merknamen noemen. Je ah, kijkt erin. Ja, de tas. <laughs> Zeg maar de broer van Dirk. Ja. Ah, <laughs> Henk. <laughs> <Nee>. <laughs> Klaas. De winnaars. <laughs> nou, de, de, de derde is geworden Bram Boer Nee, Blaakboer. Ja. En uh, de tweede is uh, Gilles Hofkerk. Gilles Hofkerk. En, ja. en, en de eerste, uh, Rome is Matthew Kensen. Nou, gefeliciteerd voor de winnaars. Ja, en uh, daarna deden we ook nog een, een, uh, uh, een vrij skater. En dan konden ze ook nog een prijs uh, mee winnen. En dat is niemand minder dan uh, Ruben uh, meenemen. Oké. Okay. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Leuk skate-event was het uh, dit jaar. En het eerste jaar, meneer Tafels uh, kwam ook even langs. Dus de wethouder oh, dat gezellig, ja. van de gemeente. En uh, die uh, vond het ook hartstikke leuk. En we hadden gewoon veel professionele kinderen. kinderen. Ja, het zijn nog kinderen die uh, heel leuk, leuk meededen aan het skate -event. Zelf heb ik gegeven stand voor skaten. Ik heb toch wel een klein beetje gejureerd. Heb je het wel geprobeerd of niet? Uh, <laughs> een beetje voor mijn deur. Niet op de skatebaan zelf. <laughs> Pascal van den Beek knikt nee. Uh, nee, maar wel voor de deur bij me maar zo even, even op het skateboard okay. geprobeerd en ja. later heb ik geen skateboard die ik uitgepakt. Maar nou, daarom heb, echt... heb je nu gips <laughs> om <laughs> en uh, ik heb wel twee nieuwe woorden geleerd. Dat is de curb en de reel. Oké, okay, en vertel uh, dat, de, uh, dat. Dat weet ik ook niet. Dat zijn twee attracties, noem ik het maar even. De ja. uh, curb, dat uh, is... De uh, curb is... is, is, is een yeah, uh, nou. het, het, het vierkant blok waar oh, ja. ze trucjes op kunnen doen. En okay. de reel is, is, is, is, is de stang van dat blok. Dus dat je zo'n stang naar beneden hebt. Dus, uh, ja, ik vond het een hele leuke gedag. En uh, dit moet echt vaker gebeuren... Voor jongere evenementen. Ik hoop dat uh, dit nou echt het ding is, dat we jong Zandvoort echt op de been gaan krijgen met evenementen. En dat is mijn bedoeling ook. Ik hoop dat er binnenkort veel meer jongerenwerk in Zandvoort zou komen. Want die kinderen moeten van de straat afgehouden worden. En het is, zomer, of me, het is zomervakantie. Het is zo lekker weer. Nee, het is mijn vakantie. Ja. En uh, ja... Ik ben heel blij. Er hebben twintig deelnemers aan meegedaan. En alle twintig waren ze even leuk. Uh, de jongste deelnemers waren maar negen jaar. Terwijl eerst uh, het evenement vanaf veertien uh, jaar was georganiseerd tot achttien. Maar ik heb daarna maar eventjes de leeftijd naar beneden gehaald. Gewoon van, van, van, van je, je kon skaten. Oké. Okay. Dus uh, ja, we hebben een hele leuke dag gehad. Nou, helemaal top. Leuk om te horen. En uh, laten we natuurlijk hopen dat dit uh, vaker voorkomt, hè? Ja. Zullen we nog heel veel vrijspop hebben? Oh ja, ja dat vind ik goed. Dan stop ja. ik even met een nummer. Dan gaan ja, in, uh... sorry hoor. Nee, maar ja. Gisteren. Of nee, eergisteren. Was donderdag. Het? Donderdag, dat is eergisteren. Eh, waren wij? Nou, bevrijdingsboek. Had ja. je dat verteld aan de luisteraars? Nee, nog niet. Nee, wij waren uh, bevrijdingsboek. Dankzij Pascal van de Week. Ja, dat waren en, we dus echt een enorm dankbaar bedanken. voor. Want wij stonden, wij stonden aan het podium en we ja. konden alles goed zien. We, en, konden, en, uh, we konden eigenlijk Ben Saunders aan zijn voeten kussen. Eigenlijk wel, hè? <laughs> er is ook een meisje die heeft dat gedaan alleen dan bij Waylon. Ja, die ging midden op het podium gewoon uh, dansen en flirten met hem. En Walen die uh, zoende haar gewoon midden op de bek. Wat een slip. Wat? Uh, wat zeg jij nou weer? <laughs> dat kan toch niet, Rudy? Dat kan kom. niet. Maar ja, een leuke VIP uh, arrangement dankzij Pascal. En daarbij kwam ook dat uh, Pascal, uh, of een vriend van Pascal, Menno Hoekstra die heeft tijdje ook bij de radio gezeten, mij opeens wegtrok bij jullie. En dat ik gewoon achter het podium kon kijken. Nou, dat is wel gaaf. Want ik heb een heel klein beetje gezien hoe, hoeveel mensen daar stonden. Ja, waren tienduizenden mensen, leek het wel. Dat hele... Ja, Pascal <hijst> begint te lullen. Ja, ja <laughs> ik wou zeggen, het is gewoon een schitterend gezicht. Als je op ...op Het podium staat gewoon over dat publiek heen. Ja, kijk naar ja, ja, achteren. En dat is ja, zo mooi gek, geweldig. He? En zeker als je inderdaad, uh, bijvoorbeeld inderdaad er heen, heen en weer zwaaien ziet van het publiek. Dan is het gewoon zo mooi. Zullen we anders dat? volgende week gewoon even... Uh, uh, Marcel Sukel heet hij, hè? Ja, Marcel Sukel heet hij. En ik heb met hem zitten praten eventjes natuurlijk. En hij is bereid om hier in de studio ja. te komen. Oh, volgende week even Volgende week in de studio. Hij, wil, uh, hij is bereid ertoe. Okay. Dus Zullen we ik dat uh, even contact opnemen. Zullen op we proberen om met Sounders ook in, de, in uitzending. Ik vond het jou. Jij ging iets in de weg omdat je moest werken natuurlijk. Ja. Maar je hebt de afsluiter heb gemist. Ben Lonkelssel. Ja. En dat was te gek. Dat was vet. Ja. Hij, uh, ja. dat was echt... Uh, die gast is dus hey, een even. Frans man, een soul uh, Ik ga meteen zo meteen even draaien ja. En um, hij ging ook het publiek in En hij ging rondrennen En het was echt, het was echt super vet Nou Rudy, volgend jaar Moeten wij gewoon <lacht> backstage kaarten hebben Dat we echt gewoon achter het podium kunnen neuzen. Ja. <lacht> en dat heb ik al tegen <lacht> hem gezegd Hij, gaat hij moet zijn best gaan doen voor ons En we gaan het zelf ook wel doen Maar in <lacht> ieder geval uh, Rudy Het was een geslaagde avondbevrijdingspop Het, het was zeker geslagen tussen voor herhaling vatbaar. Ja, zeker weten. En, uh, en uh, volgend jaar gaan we gewoon live live slachtuig doen. Gaan we zeker. Gewoon, gaan we gewoon een leuke reportage maken. En, uh, dat, dat wordt hartstikke leuk. Maar ik moet wel zeggen afgelopen twee jaar vond ik de, de line-up van de vond uh, ik een beetje waardeloos. Er was maar één of twee bekende artiesten. En verder was het allemaal een beetje anders. Maar dit jaar hadden we gewoon vier goede acts aan het ja, einde. Ja, ja, ja. Maar dat zie je ook. Het verschil met drukte met uh, vorig jaar. Nu waren er veel meer mensen en die bleven ook allemaal tot 12 uur. En uh, vorig jaar uh, was ik er ook en toen was er uh, Gotcha's All Stars heet dat. Ik weet niet gotcha meer. Gotcha's All ja. ja, klopt. En toen was het echt veel minder druk. Ja, het is, het is ook inderdaad. Ik heb toevallig ook een paar mensen gesproken die kwamen voor mij echt specifiek voor de één act. Ja. En daarna gingen ze gewoon ook weer weggerust. Dat, dat hou je ook altijd. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, bevrijdingsprop duurde dat tot 12 uur. Hè. Uh, een beetje uitloop. Ja, je en hebt altijd wel uh, al iets uitloop in. Maar, maar uh, in ieder geval om, om uh, vijf over vijf. Hij was ietsje later trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Ben uh, Saunders met Bent. En uh, weet je, dat was wel heel erg leuk. Uh, hij had het gewoon als een huiskamer ingericht op het podium. Ja, leuk is dat. Maar als je ja. kijkt, ik denk dat het een beetje geïnspireerd is op Ben Long Console. Want die had dat ook. Die had het precies een beetje met die blazers erbij. En uh, twee zangers en uh, uh, zo'n hoedje. Ja. En wijlen erbij trouwens, met de helikopter, hè? Wayland, ja. ja die, die kwam met de, de helikopter, de ja. ja, ja klopt. En die kwam naar Ben Sounders. Zo even inzicht op het programma, hè. En daarna had je de Duitse baseballs natuurlijk. Ja. Ik jij bent er niet fan van. Nee, ik, ik vind het, ik vind het niks. Ik, vond, ik, vind hun ik vind hun leuk. Hij is een ja. hele leuke show van maar. Okay. Uh, ja, ja. Ik vond het, e het jammer ja. dat jullie naar de McDonald's waren. Dat vond ik wel jammer. En daarna hadden naar Kate Nash. Kate Nash, ja. Was <laughs> dat leuk? Ja, ik ken één dus, nummer voor haar, dat vond ik leuk, maar ik vond dat ze een beetje schreeuwde en een beetje. Ik hou er niet van. En daarom. Ze hebben een hele wij staal wij, in dan, ja. Ik ja. gek van Ward, En uh, Maar Kate Ness, ik moest wel lachen, want aan het einde ging ze op de keyboard staan. Ja. Wop, daar ging ze hoor, onderuit lag ze voluit op het podium. Ja? Hele pluk, luigen, juichen. Maar, maar ja, het keyboard is aan de bodem kapot, hè? Want dat ja, hebben echt? wij natuurlijk nou, de hand gezien, omdat oh, natuurlijk ja, tuurlijk, aan de achterkant ja, ja. staan. Dat ging per ongeluk, ja. ja, maar er zaten gewoon gaten aan de bodem van de keyboard, die zaten er gewoon in. Jesus. Dus dat kon je gewoon echt zien, dat is gewoon schier. Ja, het is een heel leuk gezicht, en, want ik kon en, de achterkant heb ik ook een beeldscherm. Kon ik ook gewoon ja, meekijken ja. wat er op dat moment da, gebeurde. Daarna, aan het eind was natuurlijk uh, dat Ben ja. een console. Ja, en, te gek was dat. En wat eigenlijk ook een hele goede act is geweest, maar dat is eigenlijk weer meer in de rock scene. Dat was Triggerfinger. Triggerfinger, dat ja, die heb ik een, helaas heb die gemist, ja. maar dat is echt te gek. Belgische ja. band, echt, ja. echt rock, dat is echt te gek. Ja, ik heb, vorig jaar daar heb ik Triggerfinger nog gezien, zelfs wat bekenstein pop. Want okay. ja, bekestein doe ik zo'n beetje met bijna hetzelfde ja, werk. Ja, ja we dus zijn ja, dat doe ik ook ondertussen al ruim 5, 6 jaar. Dus daar heb ik ook genoeg contacten in en, en Artiesten Ar kan je daar zien dan. Ja. En dat is het mooiste, wat, dat ik jullie de kans heb gegeven. Dat ik jullie op de gastenlijst had gezegd. Dat jullie gewoon inderdaad even iets meer konden zien. Ja. Dan het reguliere publiek. Want ja. nou, we kan zijn je dankbaar, Niel heel Pascal. Want dat was echt een hele leuke dag. Helaas was ik vanwege mijn werk wat eerder weg. En ook vanwege het vervoer naar Zandvoort. Maar ik heb het echt wel heel erg naar mijn zin gehad. En de volgende keer uh, hoop ik dat je weer aan ons denkt. Ja. Slijm, slijm, slijm, slijm, In ja, ieder geval een super dag was het vandaag. Ja. Maar ook de 5 mei. Vrijheid is belangrijk. En ik heb natuurlijk voor tienduizenden mensen gesproken. Oh, dat is waar ook. <laughs> Vertel even kort nog. Nou, op een gegeven moment kwam uh, die man van de Postbank... Uh, het Howard. Van de kamers, Howard, Howard, van de Howard van de Postbank kwam uh, naar voren op het podium. En um, die, uh, die uh, ging een paar stellingen voorleggen. De Een van de stellingen was dat uh, vrijheid heel erg belangrijk was, hè Pascal? Klopt dat? Ja. ja? En de was, het mag je mensen beledigen. Nou, bij de belediger stond ik. Ja, ik mag Rudy beledigen van entertainment vuur. Maar ik ben niet uitgekozen. Daarna ben ik, uh, heb ik die vrouw gewoon teruggetikt. Die, ja. uh, die vrouw. En uh, toen mocht ik mijn stelling vertellen. Dat ging over, over vrijheid. En toen zei ik, van vrijheid vind ik heel belangrijk. Dat vieren we vandaag allemaal met elkaar. En toen ging het publiek juichen. Ja. En jullie hebben het gehoord, hè? Ik heb het gehoord. Nou, dat is wel heel erg leuk. Zijn meerdere mensen hebben het als het goed is gehoord. Want het is door de AB Radio, onze collega, de radio ja, uitgezonden. En wij hebben radio. dat ook door kunnen zenden daardoor. Ook, ook dat verhaal over. Uh... Eigenlijk de hele volledige <laughs> programmering is allemaal doorgeplotteerd. Ook geweest. de presentatie van Howard. <laughs> um, ik hoef niet ga met zekerheid te zeggen, maar we moet gewoon even, even zeggen, de herhaling, herhaling, herhaling luisteren. Ja, maar in ieder geval, wat wel een leuk evenement was dat. Ja, en uh, Rudy, die plaatje staat echt te branden, geloof ik. zit al even afsluiten, Dat wie vond jij het op. beste? Uh, ik vond Ben Saunders de slechtste. Uh, ja. Sorry. Ik vind cool. hem bij The Voice, vond ik hem hartstikke goed, maar hij was echt niet sterk. Wie vond je het beste? Ja, Ik, uh, ik vond Welen en de baseballs gewoon de beste. Daarvoor was ik er ook. Uh, nou ja, Mijn muziek gaat toch eerder uit, inderdaad toch naar die trigger voelen. Ja, ja, ja. Terwijl, maar baseball vond ik ook wel een hele mooie show. Okay. En ja, dat ja, ik al eigenlijk ook ook op aan me tegen Roos zei. Dat was dat de piano natuurlijk in de fik ging bij hun. Ja, klopt. Ja. En ik had er eigenlijk iets meer verwachten van me. Jammer! <laughs> Ik was er niet bij, want ik wou het heel graag zien. Maar uh, wat, wat uh, volgend jaar moet, is uh, gewoon dat wij erachter lopen. Als uh, met uh, dit bordje, maar dan pers. Nou, en, uh, ik denk dat we er genoeg over hebben gepraat. Ja. En uh, we sluiten af met Jullie uh, bedankt mijn... voor de tijd. Hè, ja, volgende dankjewel. week. Bye bye. Bye bye. bye. bye. bye. En uh, mijn favoriet was de afsluiten bij Bevrijd voor Radio. En nu gewoon hier live in de studio bij ZFM Zandvoort. Ben Lonkel. Sol. Don't have the ZANG She... For love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I just wanna be close to you. And you are the thing you want me to. I just wanna be close to you. And show you the way I feel. I feel love. When I'm Precies 30 jaar na het overlijden van Bob Marley vindt er in het Melkweg in Amsterdam een tributeconcert plaats met onder andere Giovanka en deze Maxi Priest. De show is onderdeel van de Roots Riders Bob Marley Legend Live Tour die uh, Tevens ook 12 mei te zien en te horen zijn in Tivoli uh, in Utrecht. Dit is uh, Tevens het laatste optreden van de tour. Klooster, je hoorde hier bij uh, Entertainment View. Dit is ZFM Samvoort. En zometeen vreselijk nieuws voor de muziekliefhebber. Wat het is, blijf zeker luisteren. En uh, je zult versteld staan. We gaan verder met het volgende nummer. En die vind ik lekker hoor. Dit is Bluff. En beter. Wacht het op de zon of komt die? en uh, beter en dat komt natuurlijk van hun uh, allerlaatste album af, alles blijft anders vreselijk nieuws ...maals vreselijk nieuws voor de, uh, de ...muziekliefhebber, sorry. Twares maakt comeback. Nee. De Friese band Twares keert terug in een nieuwe samenstelling. Zangeres Mirjam Timmer heeft een nieuwe band om zich heen verzameld en een nieuwe single opgenomen. Oud-bandleed Johan van Veen moest noodgedongen stoppen wegens gezondheidsproblemen. Kijk, dat scheelt er weer. Twares had natuurlijk in uh, 2000 grote hit met de Friese single Werbistu. In 2003 besloot de duo uit elkaar te gaan. Toen uh, Timmer heeft van Veen vier jaar geleden een muzikale werkzaamheden weer oppakte. De, ja, pakte dat anders uit en dan verwacht. Van Veen kreeg te maken met een zeldzame zenuwziekte. Waar hij, waardoor hij nooit meer kan zingen. Timmer be uh, besloot op zoek te gaan naar een nieuwe Johan. Maar hoewel ze een geschiedenis wil dat ik Johan nog eens vriend heb. Maar ik mis een muzikale elke dag. Miram koos voor een uh, geheel nieuwe band. En is klaar om de nieuwe single de juiste snare tegen horen te brengen. Johan is uh, blij van Miram en haar nieuwe band elkaar aan. ...kijken en weten wat we aan elkaar hebben. Dat gaat nooit weg. Ik zal Mirjam altijd blijven volgen... ...en wens haar heel veel succes met de opstart van de nieuwe Twares. Nou, het is maar weer blij bent. Niet alleen slecht nieuws heb ik hoor, ook goed nieuws. Althans voor de Amerikanen dan. Nick en Simon laten Amerika voorlopig links liggen. Een Amerikaans avontuur past momenteel niet in de agenda van Nick en Simon. De twee fotodammers hielden veel uh, contact over aan de korte rij die ze onlangs maakten naar het land. Maar doen er voorlopig niets aan. Uh, de Ameri Amerika is een groot en het is uh, tijdrovend om daar iets te ondernemen. Dat zegt Simon in het uh, algemeen dagblad. En Simon overzees goed promoten. Minimaal acht weken. Dan moet je in het vliegtuig uh, in en uit een Duitse ration af. Er zijn contacten, en als we echt het zouden willen, kunnen we iets proberen, maar het past niet in onze agenda. De muzikale trip naar de Verenigde Staten is vastgelegd door camera's. De eerste aflevering van Nick en Simon, The American Dream, wordt volgende week uitgezonden door de Tros kunnen de Amerikanen weer met een gerust hart naar de radio luisteren. Het is uh, kwart voor uh, uh, zes alweer. En we gaan door met het volgende plaatje. Adele, dit is Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and bringing me out the dark that every staan ze door in uh, Dusseldorf voor de tweede half finale voor het uh, som en uh, langzamerhand wordt het eigenlijk steeds meer bekend over het uh, optreden die ze gaan geven. Zo is al bekend dat uh, ze een Engels versie van dit nummer gaan doen, het drieërs, dus Never Alone heet het en uh, nu weten we ook hoe de drie Volendammers gekleed gaan. Zanger uh, Jan Dulles gaat gekleed in een wit jasje met een zwart overhemd waar Jaap Kwakman gekleed gaat in een uh, wit overhemd met een zwart chaletje. Jaap de Witte doet zijn uh, naam eer aan door een wit bloesje aan te trekken met een uh, zwart jasje overheen. En misschien is er wel een tip om uh, de schoenen van Ben Saunders aan te doen. Dan hoor je er tegenwoordig helemaal bij. Nu, nieuwe muziek, de nieuwe van de Neon Trees. naar nou, Animal is dit 1983. De nieuwe van de Neon Trees in 1983. En verder met het volgende bericht, de Brit Leon Thompson wist niet waar hij moest kijken toen hij het beeldtenis van Jezus zag verschijnen in de zool van de teenslippers van zijn vriendin. De merkwaardige verschijning deed zich voor na een lange wandeling met zijn lieve Jenny. Tijdens het weekend van 1 mei. Een bijzondere verrijzenis op de dag van de arbeid. Nou, ik heb misschien één tip voor ze. Misschien moet ze vriendin een keer gaan douchen. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. Wat een knijter van een hit, Benny Benassi en a Beautiful People. Zometeen uh, zijn we terug bij het uh, tweede uur van uh, Entertainment View. Met onder andere popstar Henry en uh, nog een bericht over iemand die uh, internet had op de uh, mountain. Of uh, Mount Everest natuurlijk, hoogste berg in de wereld. Een stukje Whalen uh, met waarschijnlijk zijn nieuwe single. En een uh, man die een Engelse taal in 24 verschillende accenten kan, uh, ja, kan vertalen. Nu nog...